10 tot 12 uur. Zandvoortse zaken. Een radioprogramma met nieuws en actualiteiten. Uit Zandvoort en de regio. Weet je wat we doen? We doen geen klap vandaag. Geen stap vandaag, jij mag er even uit, wordt dee met een bescheid. De blijft ongemaaid. De heg blijft ongesnoeid. Ik pak een boek dat boeit, maar niet vermoeid. Beetje. Zaken. Goedemorgen Zandvoort. Welkom dus bij Zandvoortse Zaken op deze zaterdagochtend. En zoals altijd duurt deze uitzending tot 12 uur. En wat doen we vanochtend? Vanochtend besteden we natuurlijk zoals beloofd aandacht aan de politiek. Daarover straks meer. Vervolgens praten we met mevrouw Karbaat over de ANBO... ...want die hebben aanstaande dinsdag een informatieve middag. We gaan een kijkje nemen in het cultureel centrum... ...en zoals u weet bestaat het cultureel centrum dit jaar 15 jaar. Dus dat is toch iets uh, om te vieren. En we gaan naar de Pelikaanhal. Daar hebben we onze verslaggever Stefan de Roo... ...die van half 12 tot 12 live verslag doet van het schoolbasketbaltoernooi. En daartussendoor, dat weet u ook natuurlijk, de Jaap Bloem sportquiz... Als eerste dus de politiek. En uh, twee afgevaardigden zijn hier uh, aanwezig. Dat is mevrouw de Jong van de VVD en meneer Brugman van D66. Waarom zijn ze hier? Nu, afgelopen dinsdag heeft de commissievergadering Maatschappelijk Welzijn plaatsgevonden. En onder andere waren daar agendapunten sociale vernieuwing en sociale veiligheid. Over die twee agendapunten uh, gaan we het vanochtend hebben. Allereerst welkom. Dank u wel. En meneer Brugman ook. Dank u wel. Ja. Meneer Brugman en mevrouw de Jong, u hebt deelgenomen ook aan de discussie... omtrent deze twee agendapunten. Als eerste even ook voor de luisteraars. Kunt u ons uitleggen nu wat het begrip sociale vernieuwing is? Vorige week hebben we het daar ook over geprobeerd te hebben. Alleen bleek dat het heel moeilijk is om concreet te maken. Is het u na nou afgelopen dinsdag gelukt om dat toch te doen? Nou, op zich het begrip sociale vernieuwing zal altijd een vrij abstract... Uh... Een vrij abstracte zaak blijven. Alleen, we hebben nu door middel van de maatregelen... die getroffen gaan worden bij de flats in Nieuw-Noord... is een heel klein onderdeel van de sociale vernieuwing... namelijk het punt woonconsumenten... is daarmee geconcretiseerd. Ja. Maar wat nu sociale vernieuwing in concreto inhoudt? Ja, voor mij is uh, sociale vernieuwing een samenraapsel van uh, beleidsonderdelen... die er in zijn algemeenheid op gericht zijn om... Uh, ...mensen in achterstandssituaties een beetje op te vijzelen. Uh, sociale vernieuwing kent een aantal onderdelen. Het is onder andere uh, werk, dus mensen aan, aan werk verschaffen... ...via bijvoorbeeld, uh, bekend begrip inmiddels, de banenpool ...en uh, de woonomgeving en het leefmilieu van mensen. Dat laatste, dat gaat nu in uh, Nieuw-Noord gebeuren... ...dat is het opvijzelen van het leefmilieu uh, al daar. Klopt dat ook met uw visie over sociale vernieuwing? Ja, vooral het uh, begrip, het wegwerken van achterstanden... Mensen die op, op enige wijze in een achterstandssituatie zijn geraakt, dat hoeft niet altijd zijn op financieel gebied. Want dat wordt wel eens gedacht. Vooral uh, het beleid wat betreft sociale vernieuwing wordt altijd ge, een, ge, vertaald in, in geld. En dat is heel erg vervelend, want juist uh, het geld wat ervoor beschikbaar is, is maar in bepaalde en in zeer beperkte mate... Aanwezig. Met andere woorden, je hebt eigenlijk te maken met een beleid dat erop gericht moet zijn mensen weer erbij te trekken die op een of andere manier achterop zijn geraakt. Ja. Dat kan zijn door uh, geen werk meer te hebben, het kan zijn door uh, alle contacten uit zijn buurt verloren te hebben of iets dergelijks. En dat is een beleid. Dat gaat verder dan alleen maar het uitdelen van centjes. Dat mag ik even nu zegt u van, nou, hè, er zijn dus bepaalde doelgroepen, mensen die achterstand hebben. Kunt u hier in Zandvoort doelgroepen noemen die volgens u dus die achterstand hebben? Nou, er zijn natuurlijk in Zandvoort uh, werklozen. Dat is weliswaar. Uh, misschien uh, als je het tegen het landelijk uh, beeld afzet, is dat uh, misschien wat minder. Hoewel in de, in de regio neemt Zandvoort niet bepaald een hele geringe plaats op dat punt in. Er zijn gewoon, is een, een groep van vrij langdurig werklozen. En is, Hoe groot is die groep, denkt u ongeveer? Ik zou geen getal kunnen noemen. Maar er is een, een groep van, ik dacht rond de 100, die toch vrij langdurig werkloos zijn. Daar zijn ook jongeren onder. En het is de bedoeling dat juist een groep van die jongeren, Zandvoort, komt in aanmerking voor. De, vijf banenpoelplaatsen, dat die via de banenpoelen uh, aan de slag komen. Het is helaas nog niet gelukt. Ik heb daar overal al een uh, aantal malen vragen gesteld, maar ook wel een beetje mijn uh, ergernis uitgesproken. Want het was een van de punten waarop van meet af aan iedereen zei, dat moeten we doen. En... Ja, ja, over die banenpoel hebben we het zo nog even, ja, anders ja. wordt het heel erg ingewikkeld. Ja. Eén doelgroep uh, is, zoals u zei, uh, werklozen en daaronder ook jongeren. Kunt u nog meer groepen noemen? Ja, ik denk dat het in, in dit geval de mensen zijn die in een bepaalde wijk wonen. Die niet zo wonen zoals ze eigenlijk liefst zelf zouden wonen. En Doelt u nou op Nieuw-Noord? Nou ja, het, het, het feit wil dat, dat daar veel mensen zijn die zeggen ik zou liever niet in een flat wonen. De Mensen die, die zeggen ja, doordat ik in een flat woon voel ik mij minder gelukkig. En dat, dat is een hele belangrijke groep. En daar moet je wel rekening mee houden. Je kunt wel gewoon zeggen tegen de mensen, weet je wat, ga dan ergens anders wonen. Maar ze zijn vaak niet in de situatie om zomaar die keuze zelf te maken. En zomaar zelf. Nu, nu is het zo, hè, meneer Brugman, nog even om even de, de procedure uit te leggen. Sociale vernieuwing is iets wat normaal gesproken centraal vanuit de overheid werd geregeld in het verleden. Toch? Nou, het is dus zo dat de overheid de criteria en de randvoorwaarden heeft vastgesteld in een hele hoop circulaires. En daarbij aan de gemeentes ook wel via het gemeentefonds dan wat geld toesluist. Maar de gemeentes moeten zelf de sociale verdieningen echt, echt waar maken. Zeg maar. Precies, dus in plaats van dat, dat de overheid, de centrale overheid, zegt van nou we doen die en die en die en die maatregelen voor langdurig werkelozen. Betekent dat dus nu dat u dat zelf kunt beslissen? Ja, je kunt het voor een groot deel zelf beslissen. Dat wil zeggen, uh, het, er is een veel geld wat door de overheid eerst uh, was gereserveerd voor sociale vernieuwing. Dat is naar de gemeentes gebracht. En de gemeentes hebben de opdracht met elkaar te zoeken naar de, de knelpunten die er zijn... om te zorgen dat, uh, dat die in eerste instantie worden weggewerkt. En dat gebeurde in de vorm van convenanten. Dat wil zeggen, eh, gemeentes die met elkaar gaan samenwerken om gezamenlijk eh, punten op te pakken die heel erg belangrijk zijn in de regio. En in dit geval is bijvoorbeeld, eh, in ons geval, de regio zuid kennemerland daar heel erg belangrijk in. Maar het beleid, zoals het hier in Zandvoort wordt gevoerd, is, is voor een groot deel eh, echt een, zou je kunnen noemen, autonoom. Dat wil zeggen, wij hebben zelf bepaald waar nu de eerste eh, zaken liggen die aangepakt moeten worden. Ja. Alleen de precieze richting dus. Welke doelgroep pakken we nu aan en hoe doen we dat? Want u heeft geld nu hè, voor 92. Mm -hmm. Die richting is eigenlijk niet helemaal duidelijk. Hè, wat dat betreft, want er ligt weinig concreets op tafel. Dat is ook het grote bezwaar wat alom wordt geuit door de, door de gemeentes... Ook in de commissie Schever speelt het wel eens een rol. Die zijn ook niet zo tevreden over de richtlijnen die er vanuit het Rijk worden gegeven. En al met al maakt het gewoon ook voor de gemeentes tot een heel moeilijke, moeilijke zaak. Het kost vreselijk veel werk om het beleid in een gemeente concreet te maken. Waarom denkt u nou meneer Brugman, want u, he, u vertegenwoordigt toch ook de burgers hier uh, van Zandvoort, waarom het zo moeilijk is om concrete doelgroepen aan te wijzen en dus ook concrete plannen daaraan te koppelen? Ja, ik, ik denk dat... Uh dat het probleem niet, niet zozeer ligt bij het, het vinden van, van groepen... Die, die in die probleemsituatie verkeren. Maar in het feit dat die problemen soms van diene aard zijn... dat ze niet binnen heel korte termijn kunnen worden opgelost. En dat ze, als ze moeten worden opgelost... inderdaad vaak om, om nog meer financiën vragen. En, en dat, is, dat is een probleem. Ja, dat maar begrijp ik. Dat ik snap het, concrete... het probleem. Maar voor 2,90 is er gewoon een bedrag. Het is nu met name gereserveerd. Hè? Dus ergens in een reservepotje gestopt voor uh, wie weet ooit. En ja, is dat is natuurlijk jammer. Ja. ja, maar ook voor 92 is er weinig. Het is niet echt gezegd van nou, in het kader van de sociale vernieuwing, waar we een, een groot bedrag voor hebben, gaan we, ik noem maar iets, hè, binnen drie kwart jaar, dat en dat en dat realiseren. Hè? Die richting is, is het nog niet bepaald, toch? Nou, hij ligt in nou geval wel vast in de nota. En die nota die heb ik toevallig hier voor me. En daar, eh, daar staan er wel een paar concrete dingen in. En dat is bijvoorbeeld onder andere de, de aanpak in Nieuw-Noord. Dat is best een... Ja, maar dat is uit het potje sociale veiligheid gegaan. Dus dat is dan toch ja. wat anders. Ja, maar Sta so sociale veiligheid is, is niet een, een, een, een gegeven op zich. Sociale veiligheid is een, een gegeven wat zou kunnen passen. En hebben wij die, van die veronderstelling zijn wij uitgegaan. Die zou kunnen passen in de sociale vernieuwing. Ja? Nou, U hoort het. Luisteraars hoop ik dat ze er allemaal nog bij zijn. Het ja, ja. is inderdaad een heel ingewikkelde uh, materie. En we praten straks even over door en zoals u weet kunt u reageren tijdens ons politiek half uurtje. En één vraag heb ik dan aan u, aan de luisteraar. Vraagt u dan alleen dus iets over de sociale vernieuwing of de sociale veiligheid? Andere onderwerpen ja, kunnen we helaas door tijdgebrek hier geen aandacht aan besteden. En dan kunt u bellen naar 02507 30393. <tied> so little and she was so kind to me. And when I took her in my arms, she Sociale vernieuwing, sociale veiligheid, daar praten we over met mevrouw De Jong van de VVD en meneer Brugman D66. Klopt het meneer Brugman dat uh, de, de posten sociale veiligheid door de gemeente zelf is gecreëerd? Uh, daar is wel een beetje geld bijgekomen vanuit de overheid, maar dat het de verplichting was ook vanuit de overheid? Uh, voor zover ik het weet heeft uh, de overheid geen verplichtingen gesteld ten aanzien van uh, sociale veiligheid. Ik... ik... Ik uh, weet bijna zeker te zeggen dat het, uh, het hele uitvoeren van het plan sociale vernieuwing... Uh, ...toch voor een, uh, het overgrote deel werd overgelaten aan het beleid van de gemeente zelf. Ja. En... Maar nu, nu hebt u het weer over die combinatie, hè? sociale vernieuwing en sociale veiligheid. Waarom is het dan niet mogelijk om die, die twee posten hè? van sociale veiligheid en sociale vernieuwing samen te voegen... ...en één geïntegreerd beleid te maken? Dat lijkt, mij, dat lijkt mij heel wel mogelijk. Uh, u doet het een beetje, maar het, het gebeurt u doet het, niet. U doet het, uwel, u doet het een beetje voorkomen alsof het uh, tegenovergestelde begrippen zijn. En dat ben ik nu niet eens. En ik denk dat zeker een onderdeel van uh, sociale veiligheid met een beetje creativiteit uh, onder de sociale vernieuwing gebracht kan worden. Daar waar het gaat om de verbetering uh, van de positie van, uh, van woonconsumenten. Bijvoorbeeld dan het verbeteren van het leefmilieu in een bepaalde, bepaalde wijk. Maar meneer Brugman, daar doelde ik even op. Hè. Meneer Brugman zegt, van nou, eigenlijk zijn er ook onvoldoende financiële middelen... Hè, om aan al die wensen van die doelgroepen die u net noemde... toch euh, te komen vanuit de gemeente. Maar als je natuurlijk die twee potjes samen zou volgen... heb je natuurlijk al meer geld. Ja, dat is inderdaad zo. Maar dan, uh, wat je van het ene afhaalt, dat, uh, dat moet je weer inleveren bij het andere. En uh, er zijn nog zoveel andere dingen waar we ook rekening mee moeten houden hier in Zandvoort. En uh, als je uh, sociale veiligheid aanpakt, dan, dan zou je eigenlijk met ongelooflijk veel dingen rekening moeten houden. En als je het werkelijk echt heel goed zou aanpakken, dan zou je zelfs uh, bepaalde uh, delen van een wijk moeten, ja het klinkt krankzinnig, maar het is zo, moeten slopen en opnieuw moeten bouwen om hem dan sociaal veilig te maken. Maar ja, dan nog, dan nog zeg je, er zijn, er zijn wijken gebouwd in andere steden waar optimaal rekening is gehouden met sociale veiligheid en waar toch allerlei zaken gebeuren. Ja. Maar... maar welke wijken zou u bijvoorbeeld gesloopt willen hebben? Als het oh, zou, nee, nee. Kun als het oh, zou nee. kunnen. Nee, ik zou precies geen wijken gesloopt willen, willen zien. Nee, ik, uh, ik ga van de veronderstelling uit. Als je een, een, een, huis, een, uh, een aantal huizen neerzet, dan moet je zorgen dat daar bijvoorbeeld, ik geef maar een voorbeeld, geen donkere plekken zijn. Geen uh, uh, gevels zijn waar een, over een heel uh, groot deel geen, uh, geen deuren en geen ramen zitten. Je moet daarvoor zorgen dat uh, er geen enge hoeken zijn. Dat er geen onverlichte hoeken zijn. Dat er geen uh, plaatsen zijn waar mensen hun auto kunnen neerzetten, zodat die volgend, uh, morgen teruggevonden wordt zonder wielen. Ik bedoel, dat soort zaken, ja, dat, die zijn verschrikkelijk belangrijk. Ja, maar, maar die zijn er al. Ja, ze zijn is er voor een deel, en die, ja. En die, en die kun je niet zomaar in 1, 2, 3 veranderen. Je kunt niet zomaar een muur weghalen of een flat of zoiets. Ja. Maar Sociale veiligheid is met name geënt op de wijk Nieuw-Noord. Um, wat ja, dat, wat, zijn, is, wat zijn volgens u de, de, de, dan de, de specifieke problemen daar? Nou, de problemen doen zich in uh, Nieuw-Noord voor bij een aantal flats. Dat is eigenlijk al jaren. En Men gaat nu via een experiment dus proberen om daar die uh, on onveiligheid voor de bewoners uh, weg te nemen. Maar maar zijn dat in... alleen de flats? Nou, daar, ik wil niet zeggen dat ze voor de rest van Nieuw-Noord... het allemaal roze geur en maneschijn is. Maar echt, de, de, de, de probleem doen ze het meest voor bij een aantal flats. En dat is dan met, bij het allermeest bij de flat in de Lorenstraat. Dat is nu ook een flat waarbij via een experiment... dus men gaat proberen die onveiligheid weg te nemen. Door met name, en dat sluit aan op datgene wat de heer Brugman zojuist zei... Uh, meer verlichting uh, te gaan plaatsen. Dus extra lantaarnpalen, zowel dus bij de ingang... Bij de bedden en ook bij de parkeerplaats. Ja. Dus de, de, de Lorentzstraat is dan een voorbeeld. Maar is dat het enige probleem binnen Nieuw-Noord? Ik bedoel, is dat de sociale veiligheid in Nieuw-Noord? Of is er nog meer of niet? Nou, ik, ik moet wel, wel eens uh, opmerken in dit geval dat het soms ook wel een beetje... Te veel wordt benadrukt. En ik krijg wel eens het indruk dat het op een gegeven moment wat stigmatiserend gaat werken. Als je er allemaal maar telkens op blijft hameren dat het onveilig is... dan gaat iedereen op een gegeven moment geloven dat het werkelijk zo is. En, en daar moet je verschrikkelijk mee uitkijken. Die mensen die daar wonen heb ik gesproken. En, en die hebben mij verteld wat hun problemen zijn in de flat. En uh, dat, dat is niet gering. Maar uh, wat blijkt vaak, er, er zijn toch een aantal mensen die daar duidelijk onder lijden omdat andere mensen hun gedrag eigenlijk niet willen veranderen. Het is een mentaliteitskwestie. Ja, en, maar en... Dat is het natuurlijk ook. Maar daarnaast, ja, daar hebben we het vorige week zaterdag ook even over gehad. Natuurlijk is het een stuk mentaliteit. Maar de overheid moet ook de kaders aangeven. Waarbinnen je wel of niet dingen kunt doen. Nu over sociale veiligheid. Nogmaals, geënt op Nieuw-Noord. Ja. Een voorbeeld daarvan is dan die flat aan de Lorentstraat. En dat is het, hè, zegt u. Dat, dat, dat Meer hoeft niet. Nou, nee. nou, het is de totale omgeving eigenlijk. Uh, uh, uh, bijvoorbeeld, waar zetten de mensen hun auto neer? En hoe veilig staat die auto daar? Hoe veilig is het voor spelende kinderen buiten? Hoe, hoe veilig is het voor vrouwen en meisjes om s'avonds laat daar uh, uh, uh, nog weg te gaan? Ik bedoel, het is toch belachelijk dat een, een vrouw zich zorgen zou moeten maken van... Hey, ...het is tien uur geweest, ik geloof dat ik maar niet meer naar het dorp toe ga. Is, dat, dat vind ik de veiligheid. Maar moet je daarvan... Ja, er, niks, inderdaad, het heeft niks alleen met de flat te maken. Nee. He, zegt u. Maar wat dan nog meer? Nou, het, het, het gaat dus eigenlijk... Het ja, in, in concreet hoor, want uh, als u zegt, het uh, heeft ook met veiligheid te maken of je wel of niet naar buiten kunt s'nachts en zo. Wat zouden volgens u zo in het wilde weg, hè, oplossingen kunnen zijn dan? Nou, de oplossingen die zijn aangedragen, zoals het, het verbeteren van, van bijvoorbeeld verlichting. Het, het verbeteren van plaatsen waar, waar mogelijk... Uh, vrouwen of meisjes bijvoorbeeld lastig gevallen zouden kunnen worden om die uh, beter zichtbaar te maken dat uh, dat zijn zo van die van die zaken dan, maar dan treden we toch echt wel in details vinden. ja maar bijvoorbeeld het openbaar vervoer openbaar vervoer ik geloof dat het daar niet uh, niet optimaal is en uh, ja uh, een kwestie is uh, dat dat Iets is, en dat heb ik vorige week ook al horen zeggen, dat is iets wat wij niet alleen bepalen. Hè? Dat, dat is geen Zandvoortse kwestie. Nee, wij maar kunnen wel, je zou binnen het kader van sociale veiligheid eraan kunnen denken, of niet? Oh jawel, jawel. Want eh, wij zouden eigenlijk vanuit Zandvoort, zou het bestuur dus, in elk geval, contact moeten opnemen met de NZH. En vragen of er bepaalde momenten kunnen zijn waarop we bijvoorbeeld eh, bussen later later nog een keer uh, gaan rijden. Ja, precies, zodat iedereen veilig uh, ofzo, naar huis kan. Voor ja. jonge luiden, die gaan, om uit te gaan Dan nog even, meneer Brugman, um, ik moet even opzoeken, ja, want ik heb het toen wel. Meneer uh, Termes uit mijn hoofd hij heeft op een gegeven moment gezegd, ik dacht uh, vorig jaar, ik moet het maar corrigeren als het niet zo is hoor, maar uh, hij heeft wel in ieder geval iets gezegd van, nou, uh, heel veel zaken hier in Zandvoort zijn harde zaken, hè? dus die kun je zien heb bijvoorbeeld uh, nou een lantaarnpaal inderdaad of uh, zo'n paaltje waardoor je met je auto er niet langs kunt en zo. En hij suggereerde daarbij ook van nou heel veel dingen zijn ook zachte zaken en daar wordt eigenlijk binnen zijn antwoord onvoldoende aandacht aan besteed. Dat klopt? Ja, ik denk uh, dat het altijd heel moeilijk is als je als je vraagt naar de naar de betekenis van iemands woorden en vooral als je praat over zachte zaken. Ik denk dat uh, hier in een aangeval bedoeld wordt dat er heel veel verdriet en, en leed in gezinnen is, wat wel uitgesproken wordt tegenover bepaalde mensen, maar waar je absoluut geen weet van hebt en waarvan je zegt, ja, dat zou ook bepaald aangepakt moeten worden. En of dat nou een politieke kwestie is? Nou, ik weet het niet, maar er zijn in ieder geval heel veel mensen die, die hier in Zandvoort ongelooflijk veel extra aandacht zouden moeten hebben op een andere manier dan alleen maar uh, uh, ze aan een nieuw huis helpen of iets dergelijks. Ja. Maar D66 maakt zich daar schijnbaar sterk voor dat dat gebeurt. Nu is er bijvoorbeeld zo'n woonwensenonderzoek geweest, hè, als voorbeeldje. Die, dat loopt nog steeds, want ik, ik heb nog geen resultaten gezien, of is het al afgerond? Ik, ik heb de resultaten ook nog niet gezien. Nee, nee. Maar het woonwensenonderzoek, is dat bedoeld in de lijn van wat u zegt, om ook die zachte zaken, zou ik maar zeggen, te ontdekken? Ja, die, dat, is, dat mag je rustig aannemen dat het inherent is aan, aan, aan het onderzoek. Het onderzoek eh, is waarschijnlijk tot stand gekomen vanwege het feit dat er toch een. Eh, zaken zijn. die kennelijk bij mensen gevoelens van onvrede. of. of gevoelens van ongenoegen zijn. Die, die ze willen omschrijven. en die waarschijnlijk toch terug te vinden is in hun woon- en leefomstandigheden. Ja. Ja? Nu, nu neemt u inderdaad aan dat die gevoelens er zijn. maar waarom worden ze dan niet zo duidelijk uitgesproken? Want de resultaten zijn nog niet bekend omdat uh, de, de onvoldoende respons is. Oh, ik had begrepen dat de respons uh, vrij groot was. En dat men nog bezig is met het verwerken van, uh, van die respons. En ik denk dat ja, afhankelijk van datgene wat er uitkomt, omdat dat zou koffiedik kijken zijn om daar nu een uitspraak over te doen. Maar ik denk dat je eventuele maatregelen die nodig zijn, die uit, het uit dat onderzoek noodzakelijk zouden moeten voortvloeien... dat je die dus uit, via die sociale vernieuwing, en dan kom ik weer op het onderdeel woonconsumenten... zou kunnen uh, realiseren en financieren. Maar nogmaals, en dan hebben we het even over die zachte zaken weer... Hè. om maar even met uh, de, de term van ter, meneer Termes te spreken. Dus het gaat om dingen die dus geen lantaarnpalen hè, of paaltjes of wat dan ook. Kunt u een voorbeeld noemen van zo'n zachte zaak... waar in concreet al meer aandacht aan besteed zou kunnen worden? Ik denk, ja, wie zou ik het woord geven, mevrouw de Jong of meneer Brugman? Ja, nou, of mevrouw ik de Jong? kan wellicht een voorbeeld noemen, maar ik weet niet zeker of dat nou door de wethouder bedoeld is. Want uh, dat, dat kan ik natuurlijk niet zeggen. Maar bijvoorbeeld ook de, de, de, het gevoel van onveiligheid dat men misschien binnen een huis heeft in een flatgebouw... kan misschien worden weggenomen door het aanstellen van een, een huisbeheerder of, of ja, een huismeester of een, een flatbeheerder. Maar dat is ook concreet. En die dan, dan erop op, toeziet dat er geen mensen in de flat komen die er eigenlijk niets te zoeken hebben. Ja. Begrijpt u de woorden van uw partijgenoot wel? Nou, ik, het is het inderdaad, dat heb ik nu al gezegd, dat het inderdaad ook moeilijk is om te zeggen wat hij wat met een abstracte vorm heeft bedoeld. Ja, maar, maar, nee, maar voor uzelf? Maar, wat zegt u van nou, zo'n zachte ik, zaak? Ik, ik, ik denk dat er uh, bijvoorbeeld uh, veel mensen in flats wonen die... Uh, ongelooflijk veel moeite hebben met het feit dat ze zo weinig contact hebben met hun directe omgeving. Ja, ik weet niet of je zulke dingen kunt aanpakken, want het is niet een specifiek probleem. Het is niet een probleem wat, wat zich alleen in flats voordoet bij ons in Zandvoort. Maar ja, het is maar wel zo. Het zou wel natuurlijk in Zandvoort aangepakt kunnen worden, maar, toch? Oudere, ...oudere mensen die over het algemeen eh, bijvoorbeeld niet in staat zijn elke dag naar het dorp toe te gaan. En die daar eh, wonen. En ik bedoel niet echt hele oude bejaarde mensen... ...maar mensen die eh, dus zo rond de, rond de 50, 60 jaar zijn. En die eh, daar wonen en, en eigenlijk nooit mensen zien. Ja? En, en ook vlakbij andere mensen wonen. Waarmee ze eigenlijk best heel goed contact zouden kunnen hebben. En dat niet hebben omdat om nu eenmaal in een flat mensen niet zo snel contact met elkaar opnemen. Ja? En dat... Maar tot u, voordat u wat doet, wacht u eerst af wat het onderzoek aan resultaten heeft? Dat lijkt me heel verstandig, ja. Het laatste item van ons politiek half uurtje gaat natuurlijk ook over de sociale vernieuwing en sociale veiligheid, waar we al vanochtend over gepraat hebben. Maar we moeten nu zo'n beetje al afsluiten. Um, toch heb ik nog even ja, een vraag waarom. Er is nu een woonwensenonderzoek geweest. Vindt u het ook noodzakelijk dat er onderzoek komt over sociale vernieuwing en sociale veiligheid? Of zegt u van nee, dat woonwensenonderzoek is voldoende zo? Ja, je moet natuurlijk eerst afwachten wat de resultaten zijn. Maar ik verwacht eigenlijk wel dat daar iets uitkomt waarbinnen je in het kader van de sociale vernieuwing het nodige kunt doen. En om dan nou een onderzoek te gaan doen naar sociale vernieuwing. Ja, ik geef de eerste, geef je volgens mij daarmee als gemeente aan jezelf een brevet van onvermogen. Omdat je zelf niet weet wat je met het begrip aan moet. En bovendien, ja, je zult dan toch eerst tastbaar moeten maken aan de burgers om een enquête daarover zinvol te maken. Wat nu sociale vernieuwing inhoudt. Maar op zich vindt het onderzoek dus wel zinvol, alleen moet eerst duidelijk een kadering van het begrip zijn. Nou, ik denk op dit moment dat het niet zinvol is. Je moet eerst afwachten wat, uh, wat het onderzoek van uh, het woonwensonderzoek met zich meebrengt. Ik verwacht dat je daarmee voorlopig uit de voeten kunt. En nogmaals, ik ben niet zo voor een onderzoek naar sociale vernieuwing. Omdat je moet dan eerst het begrip en uh, al datgene wat ermee samenhangt duidelijk maken aan, aan de bevolking. En ik vind eigenlijk dat je als gemeente zelf dus een brevet van onvermogen geeft. Omdat men kennelijk op het niveau van het college en ander niveau er dan niet meer uit de voeten kan. Denk ik hoor, maar dat is mijn, mijn mening. Wanneer denkt u um, dat ik nou uh, terug kan komen bij u en dat u zegt van ja, het college heeft die en die en die punten in het kader van de sociale vernieuwing. Nou, er staat voor, sowieso voor 92 staat er nog iets uh, op het programma. Dus ook in Noord, maar dan buiten dus het uh, experiment wat nu, uh, waar men nu mee aan de gang gaat. En bovendien... Ja, ik zie eigenlijk niet in wat er verder, behalve dan op het gebied van ouderen, die ook bij de sociale vernieuwing betrokken kunnen worden, dus een, een coördinatiecentrum voor het ouderenwerk, zie ik op de korte termijn eigenlijk niet zoveel op het gebied van sociale vernieuwing gerealiseerd worden. Ik heb al eerder gezegd dat er tot nog toe meer geschreven is, zo'n beetje een halve meter papier inmiddels, dan daadwerkelijk gerealiseerd is en ook wellicht binnen korte termijn gerealiseerd gaat worden. Dus ik alleen al zie wat voor het probleem het geeft om een aantal banenpoelers hier aan aan het werk te stellen, wat eigenlijk al in 91 uh, had moeten gebeuren en wat nu nog, waar nu nog totaal geen sprake van is, heb ik daar toch uh, ernstig mijn bedenkingen over. Meneer Brugman, nog even. We hebben een beetje zo door die wijken Nieuw Noord uh, rondgelopen en bijvoorbeeld daar speelt de speeltuinkwestie. Er um, is daar een speeltuintje uh, ernstig verwaarloosd. en. Uh, ja, het is bijna geen speeltuin meer. Ja. En uh, die bewoners die hebben al heel lang geleden een brief naar de gemeente geschreven. Goh, kunt u het wat doen? Toen was er geen geld. En nu zou er dus een beetje geld zijn in het kader van ook sociale veiligheid. Hè? Ja, ja. Denkt u dat daar bijvoorbeeld nu dit jaar wat aan gaat gebeuren? Nou, of er... Uh concreet iets aan dat uh, specifieke speeltuintje zal gebeuren, dat is een kwestie van uh, hoe we dat op snelle termijn even kunnen aankaarten. Het lijkt me een goede zaak om uh, daar bij de eerstvolgende vergadering vragen over te stellen en inderdaad te zeggen van, hé hey mensen, waarom, waarom is dat, dat speeltuintje niet in orde? En uh, kijk, daar is volgens mij, daar is nou de taak van een, een raadslid dat hij in ieder geval uh, signaleert... En als hij het zelf niet signaleert dat er anderen zijn die hem aanwijzingen geven en zeggen, joh, uh, let daar eens op en, of stel daar een vraag over of probeer daar eens achter te komen waarom een bepaalde zaak zo is. Want op dit moment vind ik dat gewoon een item om, om te zeggen van, nou daar stel ik een vraag over en uh, daar, daar wil ik een concreet antwoord op hebben. Ja, dus dat horen we nog. En dan heb ik nog een vraagje. U zegt dan, van, het is belangrijk ook, heel veel mensen zijn eenzaam. Dat is ook zo. Hmm. De maatschappij uh, is he, steeds individualistischer schijnt. Hè? Dus, nou, dat zou ook best zo zijn. Um, bijvoorbeeld ook in Noord is er dan zo'n uh, plaatsje daar, achter de supermarkt, wat ooit uh, de, de bedoeling van was dat het een ontmoetingsplaats zou zijn. Maar dit is nu een soort hondenuitlaatplaats. Is dat iets voor u? Oh, in, in, welk, in welk opzicht zou dat een, een, een item... Een... Nou, Aansluitend het op het beleid om mensen nauwer met elkaar in contact te brengen, want het is natuurlijk een prachtige plek. Nou, nee. nee. Ik denk dat je, uh, dat je dat soort dingen... Dat zijn leuke initiatieven. Maar... Uh wel leven in een maatschappij op dit moment dat de contacten die we met elkaar hebben, die we op straat met elkaar hebben, dat die altijd maar heel erg vluchtig zijn. En dat heeft ook zeer sterk te maken met het klimaat, denk ik. Want dan zou het in, inhouden dat wanneer het echt slecht weer is, dat de contacten gelijk wegvallen. Nee, dit soort soort nee, nee, dingen. Nee, nee, maar het is als voorbeeldje. Ik, ik zeg niet dat, dat het heiligmakend is, he? maar nee. nogmaals even: het is daar helemaal verwaarloosd. He? Ja. Er staat geloof ik twee bankjes die als je erop gaat zitten, denk ik, uit elkaar vallen. En heel veel hondentoestanden uitlaat gevolgen. Dus je zou natuurlijk kunnen zeggen, van, als mensen boodschappen hebben gedaan en gezellig willen koffie drinken, dan moeten ze niet daar gaan zitten natuurlijk. Nee, dat ben ik, dat ben ik zonder meer met u eens. En ik denk ook dat daar, als, als die situatie er al voor gemaakt is om mensen daar wat te laten zitten. Dat het inderdaad niet de bedoeling is dat het dusdanig vervuilt, dus dat er geen gebruik meer van gemaakt kan worden. Maar ik denk dat dat toch niet een kwestie is van van sociale vernieuwing. En dit is een kwestie van dat mensen verantwoordelijk moeten zijn, dat mensen zelf ook initiatieven moeten nemen. Ja, maar je ik, ik nee, kunt natuurlijk nee, moeilijk een inzamelingsactie voor zo'n bankje houden. Nee. Oh, de inzamelingsactie? Nee, dat, dat, zo bedoel ik het eigenlijk niet. Uh, zorgen dat het daar niet zo smerig wordt. Ik denk dat dat ook een kwestie is van de mensen die daar hun hondje uitlaten. En, uh, en dat uh, kun je zeggen, dat kun je oplossen door het regelmatig op te ruimen, maar je kunt ook zeggen van hey, uh, zorg dat er bepaalde plekken komen in Zandvoort waar, dat, uh, waar het niet mogelijk is. Maar dat is meer een ander onderwerp waar we het in de komende vergadering ook nog over zullen. Als laatste dan nog even, je hebt het ook gehad over de jongeren. Een aantal jongeren is ook werkloos. En een groot een grote probleem hier toch, is is dat er onvoldoende jongerenvoorzieningen zijn. Er is het stekkie. Maar dat is met name voor jongeren-jongeren bedoeld. En die groep daartussen heeft eigenlijk niet zo heel erg veel. En schoolt bijvoorbeeld samen in de boksen, weet je wel, bij die, bij die flats. Is een jeugdhonk iets? dat zal ongetwijfeld een, een goede oplossing kunnen zijn in het ik kader denk... ook van sociale veiligheid ja, ik denk dat je uh, dat je daar het beste achter komt door de jongeren zelf te benaderen en zeggen net als als bij volwassenen waar liggen jullie wensen waar liggen jullie... ja maar wie gaat dat doen dat dat is ook een taak van de van de gemeente ja. En ook dit jaar uh, gebeurt dat, denkt u? Nee, het staat niet in de planning. En uh, ik moet daar eerlijk in zijn. Dat moet aangekaart worden. Ik vind, ik vind niet dat je dat uh, uh, alvast uh, moet gaan beloven als je, als je niet zeker weet of daar de ruimte voor is. Daar moet je eerst vragen over stellen. En dat moet ik eerst ach uh, zien achterkomen of dat voor, voor zo'n korte termijn reëel uh, haalbaar is. Maar we mogen daar uh, later uh, in het eerste halfjaar bij op terugkomen van dit jaar? Ik zal het in elk geval noteren en uh, ik zal het in elk geval aankaarten. Prima. Mevrouw de Joom, meneer Brugman, heel hartelijk dank. We praten graag uh, nog een keer uh, met u verder. En, oh, we hebben nog één telefonische reactie. Hebt u nog heel even tijd? We gaan even kijken uh, wie dat is en wat we voor diegene kunnen doen. Goedemorgen. Goedemorgen, heel bus. Goedemorgen meneer Hilberts. Ja, zeg, um, ik luister naar jullie en ik vind het hoogst interessant dat dit onderwerp aan de orde wordt gesteld. Maar ik moet je toch even corrigeren op een van de laatste gegevens die daar zojuist gespuit worden. En dat gaat met name over het plaatsje achter het winkelcentrum waar het dan gezegd wordt. Dat is een ontmoetingsplek en um, dat zou leuk zijn, maar zegt u zelf... Um, dat is verwaarloosd en ik zou toch maar niet op de bank gaan zitten... want dan zak je erdoor en de honden die hebben daar vrij spel. Nou, sorry. Uh, nou moet ik u tegenspreken. Uh, dat is een goede plek. Natuurlijk doen ook honden daar wat. Maar, en de heer Brugman heeft gelijk... als het goed weer is, dan zijn die banken altijd in gebruik. En we moeten de zaken niet overdrijven. En laten we, als wij wat zorgen voor deze nieuwbouwwijk schitterend, maar laten we er alstublieft geen angstpsychose aan vastknopen en zeggen van jongens, het is daar een troep, want nee. dat... En, en, en dan is het zo dat de, meneer, degenen die meneer, wat, daar met komen, die komen daar altijd, althans dat is mijn ervaring, uh, met de hond aan de lijn. Ja. Nou, meneer, even wat, een meneer, reactie. Meneer, wat, Hallo, ja. ja. ja. Ik wil willen toch nog wel even reageren, want u vraagt eigenlijk de vraag aan mij. Is eigenlijk niet de bedoeling, maar goed. Uh, uh, wat natuurlijk wel zo is, kijk, verschillende mensen hebben verschillende meningen. En gelukkig is dat zo ook in dit land, denk ik. En uh, net wat meneer Brugman eigenlijk al zei, mensen kunnen op verschillende... Uh, ...manieren over dingen denken. Wat de een als onveilig beschouwt... ...kan de ander als heel veilig beschouwen. En daarom, en daar wil ik het ook eigenlijk mee afsluiten... ...is het natuurlijk heel belangrijk om te weten... ...wat de burger in Zandvoort nou precies wil en niet wil. Wat hij verstaat onder veilig en niet veilig. En wat hij verstaat onder he, wat toegankelijk is. He, de procedures, de, de, de, het ambtenarenapparaat hier in Zandvoort. En wat moeizamer gaat. Nou wat dat betreft is het dus nog volop uh, discussie over dit onderwerp. En we zullen er zeker dit jaar nog op terugkomen... Maar u in elk geval, mevrouw de Jong en meneer Brugman, heel hartelijk dank voor uw komst. En we praten er zeker over door. Dank u wel. Bedankt dat we u de gelegenheid heeft gegeven om hier een klein stukje duidelijkheid over een moeilijk begrip te geven. Dank u. Ja, graag gedaan. En ik hoop inderdaad over een tijdje terug te komen met concrete antwoorden op die vragen waar ik vandaag het antwoord op schuldig bleef. Ja, Zandvoortse Zaken. Frontiera guardano passare i treni le strade deserte di tuo Da una casa lontana tua madre mi vede si ricorda di me en de aflevering van de aflevering van de aflevering van de aflevering van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 Wat moet je nou nog kopen? Een joetje is nog goed voor een verwaal. Met 25 piek de kroeg lopen, Een rondje ja maar niet voor allemaal. Voor 100 gulden ging je met je vrouw een week naar zee. Voorbij meneer, wat doe je er vandaag de dag nog mee? Wat... Tijd of hart, het is niet bij je te benen Zo ben je twintig en zo heb je AOW De dagen, weken, maanden, jaren vliegen heen Alleen de remblers gaan een beetje langer mee Wat kun je voor je goede geld vandaag nog kopen Misschien zo nu en dan nog wat gezelligheid en verder moet de mens gewoon maar blijven hopen In deze toch wel hele rare En door niemand te verklaren Af en toe zo'n halve kare gekke tijd Mevrouw, meneer, u zult het nog wel weten Een paar suède schoenen voor een riks bij Hek in Amsterdam een stukje eten Met twintig man orkest, het kostte niks Voor honderd gulden had je roze tegels op toilet Dat kost vandaag de dag een glazen bol voor naast je bed Wat gaat de tijd nog hard, het is niet bij de benen Zo ben je twintig en zo heb je AOB.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 De tweede onderwerpen van vandaag betreft de ouderen. En wel in het kader van de AMBO, want die houdt aanstaande dinsdag... een informatieve middag voor ouderen in het gemeenschapshuis. En onder ouderen verstaan we in dit geval dan alle 50-plussers... en ook niet Anbo leden Dus eigenlijk iedereen die 50 jaar of ouder is. Mevrouw Karbaat is hier in de studio aanwezig om ons daar meer over te vertellen. Goedemorgen. Goedemorgen allemaal. Ik ben hier dus om u wat te vertellen over de informatiemiddag... die de heer Snelders zoals, uh, hoe heet jij ook weer? Sigrid. Zoals Sigrid, mijn, al, u al net vertelde, uh, onder de titel voorlichting... en wat de oudere burgers daaraan hebben. Alle burgers natuurlijk, maar in dit geval vooral de oudere burgers. Dus waarvoor mensen, de inwoners van Zandvoort... bij hem op het bureau voorlichting terecht kunnen. Die informatieve middag, die, die houdt u niet zomaar. He, die houdt u omdat er... Uh, een doolhof aan wettelijke regels is. Nou is dat een beetje een algemeen iets, hè? Kunt u daar voorbeelden van noemen? Wat is er zo moeilijk in dat doolhof? Uh, nu, uh, ik denk dat eigenlijk voor de ouderen... Uh, de meeste dingen wel een doolhof genoemd kunnen worden. Want uh, wat ik altijd als standaarduitdrukking heb is... wat men niet weet, dat vraagt men niet. En wat men niet vraagt, dat krijgt men niet. En zo simpel is het gewoon. En men weet dus gewoon was niet uh, de weg... Uh, in uh, de manier ook niet uh, om de weg te vinden... Uh, binnen al deze regels en binnen al deze organisaties. Maar kunt u daar in, in, in concreet al een voorbeeldje van noemen... waarvan u zegt van, nou, dat komt nou heel vaak voor en daardoor gaan er dingen mis? Nou, ik heb namelijk een heel goed voorbeeld. Uh, er is bijvoorbeeld een, een, uh, een, een wet... En uh, er is ook een brochure van uitgegeven. En het heeft een hele ingewikkelde naam. Dat is de RGSHG. Nou, dat weet ik zelfs niet zonder te, sp te spieken. Regeling, geldelijke steun, huisvesting, gehandicapten. Daar valt bijvoorbeeld onder een verhuiskostenvergoeding. Die verhuiskostenvergoeding bedraagt 2500 gulden. Dus dat is nogal een bedrag voor de meeste ouderen. Maar deze verhuiskostenvergoeding moet wel drie maanden van tevoren aangevraagd worden. Nu bleek mij bij navraag dat zelfs sociaal werksters in ziekenhuizen, uh, zelfs iemand bij de gemeente, uh, uh, ja, waar ik de, bij de GGD, waar ik informeerde dat die niet op de hoogte waren van het feit dat er inderdaad drie maanden van tevoren aangevraagd moest worden. Uh, iemand hey, is daar echt de dupe van geworden, die is gewoon gaan verhuizen. En blijkt nu die verhuiskostenvergoeding niet te krijgen. Nu zegt u van, nou, er is inderdaad heel veel onduidelijkheid over waarvoor je waar terecht kunt. Um, in Kijk, dan houdt u zo'n informatieve middag. Hebt u het dan opgelost? Nou, als de mensen maar komen. Ja. Maar er zijn zoveel specifieke regels... Ja. Zou dat voor, voor mensen voldoende zijn? Nou, de kwestie is namelijk deze. Dat wij ook in samenwerking met de SWOS, want de AMBO is ook vertegenwoordigd bij de SWOS, de stichting Welzijn Oudere Zandvoort, een seniorenwijzer in voorbereiding is. De bedoeling is dus dat via die seniorenwijzer... Uh, Iets wordt waarin de ouderen op een duidelijke en overzichtelijke manier de weg wordt gewezen naar de verschillende organisaties en instellingen die ouderen nodig kunnen hebben. Nu had ik een stille hoop dat die seniorenwijzer 14 januari uitgedeeld kon worden en verspreid kon worden. Maar er is geen sprake van, Dat is nu toch altijd weer een kwestie van subsidie. En uh, ja, nou ja, goed, die is aangevraagd. Uh, zoiets moet ook voorbereid worden. Het moet natuurlijk binnen een bepaalde... Uh, marge aan kost te blijven. Dus het zal echt nog wel, ben ik bang, twee à drie maanden duren voordat hij hier komt. En aan wie heeft u die subsidie gevraagd? Die wordt aangevraagd bij de gemeente. En dat is ook in bewerking op het ogenblik. Maar ja, in bewerking is nog niet klaar. Maar ik hoop dat die seniorenwezer, dus inderdaad dan verspreid zal kunnen worden onder alle 50-plussers in Zandvoort. En dat die dan een hele duidelijke wij noemen dat maar een spoorboekje dan, heel populair. Een spoorboekje zal zijn om de mensen de weg te wijzen, nee, wat ik nu net opgenoemd heb. En dan even terug naar die informatieve middag. Nou, Zoals u al zei, u hoopte dat het boekje dan klaar zou zijn, helaas niet. Daar moeten we dan nog eventjes op wachten. Maar die informatieve middag, is die ook bedoeld om heel inhoudelijk op dingen aan te, in te gaan? Zoals u bijvoorbeeld noemt verhuiskosten... Uh, nu, uh, meneer Snelders heeft tegen mij gezegd, ik hou een kort praatje. En dan hoop ik dat er vanuit het de aanwezigen uh, echt vragen gesteld zullen worden waarop ik dan weer antwoord kan geven. Want ik kan wel in het wilde weg wat gaan roepen, maar de mensen moeten zelf de vragen stellen. En op die vragen, nou, mag ik toch verwachten dat een gemeentevoorlichter daar een adequaat antwoord op heeft. Ja. Dus het mogen ook zaken zijn van iemand zelf, hè? dus heel uh, persoonlijk bepaald. Uh, de mensen kunnen zelfs als ze daar moeite mee hebben om aan het publiek, hè, want het gaat natuurlijk met een geluidsinstallatie, een bepaalde vraag te stellen. Die vraag ook schriftelijk indienen. Of uh, misschien dat we een pauze in kunnen lassen dat men nog even met hem persoonlijk een, een, uh, een gesprek kan hebben. Waarna hij dus als hij dat nodig acht, zover het van algemeen belang is, dat weer toe kan lichten, ook in, naar zijn algemeenheid toe. Doet u daarnaast nog iets met de resultaten? Want u zegt zelf van nou we proberen natuurlijk mensen wat informatie te verschaffen, maar als nou bijvoorbeeld blijkt dat aanstaande dinsdag er inderdaad wat u al vermoedt heel veel onduidelijkheid is, doet u dan ook nog iets op het niveau van de voorlichting, dus uh, bijvoorbeeld voor de gemeente, wat u zegt, die sociaal werksters bijvoorbeeld? Nou, ik zit eigenlijk wel regelmatig op het gemeentehuis. Zowel bij de, uh, meneer Westers, dus het hoofd van de huisvesting... bij meneer Van der Velde, hoofdbewonerszaken. Onlangs ook weer Dus ik spreek mevrouw de Muink. En ja, alle, het is altijd een wisselwerking. Wat ik vanuit de amboleden hoor, dat breng ik daar in de hen toe. Ja, en of het resultaat heeft. Ja, dat ligt natuurlijk niet, niet jammer genoeg, niet alleen bij de AMBO. Niet alleen bij mij, dat ligt... Maar als u naar het afgelopen jaar kijkt, zegt u nou het heeft zin gehad... om daar steeds uh, voorlichting over te geven en met mensen erover te praten? Ja, het resultaat dat nu toe is in ieder geval dat we de belbus uh, weer heel prima en goed rijdt. Uh, dat de seniorenwoningen op de Van Lennepweg uh, gerealiseerd zijn. Ik ga daar binnenkort een van die woningen even bekijken. Bij een van de mensen heb ik al afspraak gemaakt. Want als de seniorenwoningen op het Bennoheim dus... Gerealiseerd worden, Dat we kunnen leren van wat eventueel in die seniorenwoningen eh, toch weer beter gedaan kan worden dan op de Verlennepweg. Ja, kortom, er is wel een luisterend oor. Het duurt even, maar het komt wel van de grond. Heel veel successen aanstaande dinsdag, mevrouw Karbaat. Um, ja, oh, je mag nog even het programma doen, ja. tuurlijk, van de AMBO. Ja. Ik wil er toch nog even graag van de gelegenheid gebruik maken om u uh, allemaal op de hoogte te stellen van al onze activiteiten. Wij britsen op maandag en vrijdag van 1 tot 4. Wij jasje op maandag, woensdag en vrijdag van 1 tot 4. We zingen op woensdag van half 3 tot half 5. Volksdans op dinsdag van half 3 tot 5 uur. Handwerken op woensdag, dat gaat ook met het Rode Kruis samen, van 1 tot 4. Kegelen doen we op donderdag, uh, al deze activiteiten vinden plaats in het gemeenschapshuis. Het kegelen is op donderdag in Grand-Dorado in de sporthal van 10 tot half 12. We zwemmen eenmaal per week op maandag van half 10 tot half 11. Uh, voor een gedeelte ook in het verwarmde zwembad van Grand-Dorado. We hebben twee per seizoen een bingo middag. Verder hebben we een heleboel andere activiteiten, vooral op sociaal gebied. En ook optredens van toneel- en cabaretgroepen, dia-middagen. Activiteiten die te maken hebben met het behartigen van onze belangen, waar ik zo net het over gehad heb. Dan zijn er ook weer uh, reisjes in voorbereiding uh, vanaf maart tot en november, elke maand een busdagtocht. We hebben een voorjaarsreis weer naar de Moezel, die is al helemaal rond, daar kun, kan ook alweer op ingeschreven worden. En de kerstreis die is achter de rug en die was uh, succesvol, moet ik zeggen. Kortom, heel veel activiteiten. Mocht nou luisteraar denken dat ging iets te snel wat ik me kan voorstellen. Ja. Uh, mevrouw Kabat laat hier vast het programma achter. U kunt dus naar ons bellen. 0250730393. Of rechtstreeks naar de AMBO. Ja, u kunt onze secretaresse altijd bellen. Mevrouw Erik, dat is telefoon 12602. Of u kunt mij bellen, 18780. Maar doet u dat dan vooral s'avonds, want ik ben overdag erg veel weg. Prima, mevrouw Karbaat. Veel uh, succes en ik hoop dat er heel veel mensen komen. Aanstaande dinsdag twee uur in het gemeenschapshuis voor een informatieve middag over alle procedures en regelingen waar je aanspraak op kunt maken en niet... Mevrouw um, Kabati die wijst nou even met de vinger. Dan ben ik natuurlijk weer mijn verhaal kwijt. Ja? Nou, ik wilde er nog even op wijzen dat wij op informatief gebied... nog uh, na de heer Snelders iemand van de politie is uit willen nodigen... om uh, voor de veiligheid in en om het huis en op straat te spreken. We willen nog eens iemand van de gezondheidszorg uh, bij hebben... om alle onduidelijkheden die er nu toch wel zijn... Duidelijk te maken. En wellicht nog eens iemand van de sociale dienst van de gemeente. om dan die regeling, geldelijke steun, huisvesting, gehandicapten. nog eens goed toe te lichten. Ik dank u wel. Kortom, mevrouw Karbaat. die kunnen we wel eens uitnodigen. om twee uur lang hier. in Antwoord de Zaken. al die zaken toe te lichten. Dat doen we ook. Uh, voor mevrouw Karbaat, maar ook voor iemand anders. Een oudere, ietsje ouder dan 50 plus. Maar dat is mevrouw Kerkman. Ook wel bekend als tante zus. Uh, voor haar draaien we, omdat ze aanstaande dinsdag. 88 jaar wordt. Nou, het is wel een leeftijd, zeg.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 Een wordt op opgedaan, daar rijdt hij mee, als een vorst door de Jordaan. Maar s'avonds om 10 uur is het uit met de fret, want dan stopt zijn vrouw de slinger onder bed, tjuf tjuf tjuf. Let op, hier is de Jaap Bloem Sportquiz. Met de Jaap Bloem sportvraag van vandaag. Die is, wat gebeurt er nu allemaal op dit moment in de Pelikaanhal? Dus welke sport vindt er nu plaats in de Pelikaanhal? En dan kunt u bellen 02507 3093. Er komt in aanmerking van de Jaap Bloem sportbon. String.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 In de eerste plaats van de gemeente, denk ik. Van de politiek. Want die moet ons het geld verschaffen om dat te doen. En? Um, ja, ik hoop dat ze dat doen. Maar we zijn eigenlijk in alle bezuinigingen altijd erg afgeknepen. Uh, het wordt een beetje tijd dat de gemeente inziet dat cultuur echt belangrijk is. Maar uh, cultuur is belangrijk. Dat is een beetje. Uh, dat is een, een niet meetbaar begrip, hè. Hoe, hoe kun jij het wel meetbaar maken? Want dat is denk ik dan toch wel nodig, hoor, of niet? Ja, ik denk dat het nodig is en ik denk dat je het meetbaar kan maken aan de hoeveelheid mensen die bij ons komt en hoe ze het vinden wat er bij ons te zien is. De reacties van de mensen. En er zijn steeds meer bezoekers en de reacties zijn heel positief. Alleen ja, dat is moeilijk naar de gemeente over te brengen. Die ziet en hoort dat natuurlijk niet altijd. Maar over 15 jaar, als je zo inschat, bestaan jullie nog? Alleen jullie zijn groter zeg je? Ook ander soort exposities? Nee, ik denk van niet. Ik denk net als nu uh, gedeeltelijk heel Zandvoorts gericht en ook Zandvoorts historisch gericht en een ander gedeelte algemener, ook voor de toeristen belangrijk. Nou echt Zandvoorts gericht is nu de tentoonstelling die aanstaande vrijdag geopend wordt, Zandvoorters en hun hobby's. Kun je iets over die tentoonstelling vertellen? Welke hobby's zijn er te zien? Uh, in de eerste plaats doen wij dit soort tentoonstellingen al meer dan tien jaar. Dan nodigen we Zandvoorters uit die in hun vrije tijd zich bezighouden met iets wat tegen de kunst aanhangt. Uh, tekenen, schilderen, keramiek. Uh. Maar ook dingen als borduren of uh, poppen maken. Dat zit er allemaal in. En ieder jaar proberen we een andere groep uit te nodigen. Na zoveel jaar halen we ze ook wel weer terug. Maar we hebben nu eigenlijk een hele leuke groep. De meeste hebben we al een keer gehad. Zodat je echt kan zien dat ze vooruit gegaan zijn. Nu weet ik dat jij niet echt uh, een, een voorkeur uh, in het kader van het culturele centrum uit kunt spreken voor een bepaalde hobby. Maar wat vind jij persoonlijk het leukst om te zien welke hobby die je aanstaande vrijdag kunt bewonderen. Um, er zit één mevrouw bij die we nooit eerder hebben tentoongesteld... en die maakt stenen beelden, echt hartstenen beelden. En ik heb een ontzettend bewondering voor het hakken in hartsteen... en die beelden zijn heel bijzonder. Daarvoor zouden we sowieso al moeten gaan kijken, begrijp ik. Goed, aanstaande vrijdag dus wordt de tentoonstelling geopend. Iedereen is van harte welkom. Um, de openingstijden van het Cultureel Centrum ja, is wel bekend, denk ik... maar herhaalt nog eventjes, Emmy. Iedere dag tussen half twee en vier. Dus ook zaterdag en zondag. Zo is dat. En we komen allemaal kijken. Veel succes en bedankt. En tot ziens. Oké, okay, dankjewel. Nieuws uit Zandvoort en de regio. Lekker weer is de natuur in blijde lach Al paasen strooien goed en moe haar bloesje voor de dag De meisjes maken stijve paviljootjes in haar haar De jongens kopen een zwembroekje, dan is het zaakje klaar Om vijf uur morgens is het hele stel al in de weer Ze stappen naar het station en vader zegt af het verkeer Zand voor de zee, we gaan naar Zandvoort met vader, met moeder, met broertje en met zusje, oma Piet, de Griep en het hele familiehuisje gaat naar voort bij de zee. We nemen broodjes en koffie mee, oh het is zo zaak. En Tante roept, ga uit nu zus, de zee is hier zo fris. Ze plast en tilt met brede zweer haar baie rok omhoog. Maar plotseling geeft ze een gil en ze eeuwt. de zee zit in mijn oog.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 Let op, hier is de Jaap Bloem Sportquiz. En waarschijnlijk heeft er iemand goed opgelet, tenminste, dat moeten we nog eventjes checken. Wie zou het antwoord weten op de vraag wat er nu allemaal gebeurt in de Pelikaanhal qua sport? Goedemorgen. Goedemorgen met Connie Schauken. Goedemorgen Connie. Vertel maar, wat gebeurt er nu in de Pelikaanhal? Uh, Basketbal. Ja. En weet je daar nog meer van of denk je, weet je alleen de sport? Nee, ik weet alleen de sport. En weet je door wie het georganiseerd wordt? M momentje. Ja, ga het maar even vragen. Wat zei je? Ga je het vragen of niet? Ja. Nee, het is de Lions. Ik help je wel een beetje. En het is een uh, schoolbasketballer toernooi. Maar jij zit niet meer op de lagere school, denk ik. Nee, ik dacht dat niet. Wat doe jij wel? Wat zeg je? Wat doe jij wel? Ik zit bij een benzinepomp. Oh, en daar bel je ook vandaan nu? Ja. Ja, Volgens mij hebben we jou al eerder in de uitzending gehad, of niet? Jawel. Ja. Nou, heel veel groetjes aan de mensen van de benzinepomp. Jij krijgt de Jaap Bloem Sportbond toegestuurd. En ik zou maar zeggen, tot de volgende keer en werk ze. Oké, okay, bedankt. Oké. Okay. En zo direct gaan we over naar die bewuste pelikaanhal, naar het basketbaltoernooi. Want onze verslaggever Stefan de Roo is aanwezig om ons op de hoogte te houden van de ontwikkelingen daar. In de Pelikaanhal is Stefan de Rol aanwezig. Hij is daar bij het schoolbasketbaltoernooi wat georganiseerd wordt door de Lions. Goedemorgen Stefan. Ja, goedemorgen Sigrid. Ik uh, uh, kan mezelf net goed horen, dat gaat net mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, ja er is daar heel veel lawaai hè? Ja, ontzettend veel lawaai. <laughs> en het komt om de omdat ja uh, ik, ik, ik zit hier midden op de tribune. Dus wat dat betreft uh, ja, is dat eventjes improviseren. Eventjes, uh, even maar ik zit hier op de tribune tegen het feit dat ik dus bij um, de Oranje Nassau school sta. Een van de zeven scholen die deelnemen aan het uh, basketbaltoernooi uh, wat georganiseerd is door de Lions. En waarom zit ik nou bij de Oranje Nassau school? Zij uh, zitten hier te wachten op een beker. De Wisselbeker die wordt elk jaar uitgereikt. En vier keer hebben zij hem reeds gehad. En als je hem vijf keer voor de vijfde keer krijgt, dan mag je hem mee naar huis nemen dan mag je hem houden. Dus ja, die jongens zitten hier eigenlijk met het groot spandoek. Hey, hey, hey, de beker gaat met ons mee. Ja, zo is dat. Nou, we moeten even afwachten tot vijf uur, hè, om dat zeker te weten. Natuurlijk, natuurlijk. Hoe zit dat toernooi een beetje in elkaar, Stefan? Nou, het zijn dus, uh... Oh. Tjoh, je wordt ook aangemoedigd, ook nog Stefan, straks moet jij nog meedoen. Dat zijn dus, uh, ja, dat zijn dus de, de heren van de Oranje-Huttenlandse School, die, die zijn nog uh, bezig met uh, wachten op uh, wanneer zij moeten. maar. Uh, uh, waar hebben we dat weer ook? Oh ja, uh, zeven deelnemende basisscholen uit Zandvoort. die uh, strijden met elkaar uh, uh, voor Hoedie uh, yeah, Beker. Ja, en elke basisschool heeft één jongens- en één meisjesploeg geleverd, hè? Inderdaad, ja. Er uh, dus, is een aparte jongens- en een aparte meisjesploeg uh, De meisjes hebben ook een wat lagere basket dan de jongens, uh, vanwege het feit dat ze wat sterker zouden zijn. Nou, ja. Uh, ik heb gevraagd van, ja, waarom ze zetten allemaal even lang. Nee, het ging niet om de lengte, maar om het feit dat de jongens nou eenmaal sterker zijn. Nou, Ik ben het er niet altijd mee eens, maar. Ja, Goed, nou, eh? het zal wel zo zijn, denk ik, ja, Stefan. Ja, Goed, we komen straks nog even bij je terug om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen. Ja. In de tussentijd kan ik dus ieder oproepen om, net zoals Stefan, naar de Pelikaanhal te gaan. Waar allemaal enthousiaste mensen aanwezig zijn: jeugd, ouderen en oudere ouderen. Om al die ploegen aan te moedigen. Tot ja. zometeen, Stefan. Tot straks. Bye. <laughs> ...is Stefan de rol in de Pelikaanhal over daar naartoe. Stefan? Stefan staat inderdaad denk ik wel in de Pelikaanhal, maar hoort mij niet. Stefan? Stefan? Is er niet. We proberen het straks nog even een keertje opnieuw.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 always for fun, I'm one. En op de tribune van de Pelikaanhal zit nog steeds Stefan de Rol. Hoe is het Stefan? Ik sta nog op de zijlijn, want het is, is zo'n herrie op die tribune. Dan uh, Kan ik jullie bijna verstaan. hè? Ja, dat is zo. Ja. Uh, nee, ik zit hier nu uh, bij de jurytafel, weet je wat ik ga doen? Ik ga zelfs aan de jurytafel zitten. En ik zit hier naast een van de twee mensen die de organisatie in de handen hebben. Goedemorgen, uh, hoe gaat het? Hij gaat prima, alles wat naar wens. Er zijn genoeg scheidsrechters en er zijn nog geen ongelukken gebeurd. Ja. Uh, de teams strijden erg hard en uh, ze doen er echt voor ruim 100% in bed. Dus ik mogen niet plagen. Nee, grote opkomst van het publiek. Dus dit gaat uh, met, uh, alles gaat naar wens. Er zijn op dit moment alleen uh, nog maar wat weinig uh, mensen uh, van het publiek aanwezig. Waarschijnlijk te maken met het feit dat het dus zaterdagochtend is en er eerst boodschappen gedaan moeten worden. Nou, in de middag komen de meeste ouders kijken. In de ochtend is het uh, meestal voor de jeugd zelf die er is. Kijk, en, uh, je, alle teams zijn aanwezig en ze moedigen elkaar natuurlijk ook erg aan. Wie, staat op dit moment, uh, wie gaat er op dit moment op de voorgrond? Wie staat er voor Ik zal even kijken. Uh, bij de jongens uh, is het een uh, gevecht tussen de Oranje Nassau en de Beatrix. En op een moment bij de meisjes tussen de Oranje Nassau en de Hannie Dat is de tussenstand wat dat betreft, want het duurt al vanmiddag. Vijf uur. Uh, ik weet niet, ik mag heel even op uw horloge kijken hoe laat het is. Kijk, het is kwart voor twaalf. Dat betekent dat we nog eventjes straks terugkomen uh, met uh, de organisator, de, de grote duizendboot zoals die in de krant stond, de, de voorzitter van uh, de Lions. En dat is de heer Johan Beerbot. Schigiet. Ja, bedankt Stefan. Tot zometeen. Tot zometeen. Nou, nou, nou. Who's there? Who's there? I'm not this is This is a guy who fell in love with you knock, knock. Who's that? Verbinding ...gaan we weer naar de pelikanenhal Stefan. Die zou proberen meneer Berenpoot voor de microfoon te krijgen. Ja, waar het niet dat deze meneer ook zijn behoeftes heeft... ...en <laughs> daar ook af en toe vanaf moet. Dat moet er net op het moment dat wij hebben afgesproken... ...dat we een interview gaan doen. Dat altijd zien. Ik loop door de zaal heen. Het is, uh, het is een drukte van je welste. En de, ik, ja, er komen steeds meer vaders bij. Want wat je zag vanochtend was uh, dat er moeders aanwezig waren. Uh, ik denk dat de vaders vanochtend uh, de boodschap hebben moeten doen. Het is uh, 12 voor 12. Uh, dat betekent dat het uh, nog uh, ongeveer vijf uur duurt en dat uh, bekend is wie de winnaars zijn van uh, deze uh, ja, basketbaltoernooi. Eén keer per jaar gebeurt het. En het was niet helemaal zeker of het de dertiende of de veertiende was. Als het nou de dertiende is, dan betekent het dus waarschijnlijk dat het misschien wel eens mis zou kunnen gaan. En uh, nou ja, daar was de organisatie heel duidelijk over. Uh, en toen viel even de verbinding weg. De organisatie is duidelijk. Ik denk op het gebied van het feit om het toch maar het toernooi te verplaatsen. En uh, hiermee sluiten we ook even onze uh, informatie af. Wat er allemaal in de pelikaanhal gebeurt. U hoort in elk geval in Zandvoortse zaken, wat ook door de week natuurlijk altijd plaatsvindt. Wat de precieze uitslag is geweest. En ook dan besteden we de aandacht aan. En hebben we een interview met, ik hoop, de winnende meisjes- en jongensploeg van de X-school. Ik denk wel dat het Oranje Nassau wordt. Maar ja, dat weet je natuurlijk nooit zeker. Dat horen we nog.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 En we vinden het zo zonde om uh, dat we niet helemaal het hele toernooi kunnen volgen in de Pelikaanhal, waar het schoolbasketbaltoernooi plaatsvindt, dat we toch nog heel eventjes terugschakelen omdat we het niet kunnen laten. Ja, je zou bijna zeggen dat het het 13e toernooi is, hè? Zoiets ja. Ja, wat gaat constant mis. Maar ik heb hem nu naast me staan, meneer Berend en het is geen 13e toernooi, heb ik net gehoord. Het is het 14e toernooi. Ja, volgens mij is het het 14e toernooi. Ik heb het een beetje teruggerekend naar de leeftijd van mijn eigen dochters, die een van de eerste toernooien hier gespeeld hebben, en dan moet het zo'n 14 jaar geleden zijn dat we begonnen zijn. Ja. Uh, de doelstelling van het opzetten van de, dit toernooi? Nou, in de eerste plaats uh, is het natuurlijk zo dat je die uh, 140 kinderen die hier nu vandaag bezig zijn een uh, leuke dag bezorgt. Maar de achtergrond is natuurlijk dat je als uh, basketbalvereniging moet zorgen dat de jongste jeugd ook kennis maakt met je sport... En daar is dit een goede gelegenheid voor. Ze weten nu in ieder geval wat basketbal is. En uh, wij hopen dan dat ze dat in uh, competitieverband in de vereniging willen gaan beoefenen. Dat is, de eerste opzet is gewoon, ja, uh, zo'n zo, zo dag als dit organiseren om, om bij elkaar te zijn. Tweede opzet, proberen toch nieuwe leden te krijgen. Ja, ja in, in latere instantie ja. Het is meer, uh, om ze kennis te laten maken met de basissport. dat ze weten wat het is. En uh, kinderen zijn over het algemeen dan uh, mans genoeg om uh, dan zelf te besluiten welke sport ze willen gaan doen. Er zijn er ook bij die willen wel drie sporten, maar dan steken de ouders dan maar weer een, uh, een stokje voor. En wij hopen dan dat ze dat basissport zo leuk vinden dat ze dat uh, bij de line eens willen gaan oefenen, ja. Het is toch een, een stukje promotie voor je sport. En alle scheidsrechters komen van de Lions. Zijn die daardoor ook extra gemotiveerd van, ja, hier zitten misschien nieuwe grote sterren bij die we straks ons gaan versterken? Nou, ik weet niet of de scheidsrechters zo redeneren, maar... Degenen die hier lopen te fluiten, die komen inderdaad allemaal uit onze eigen vereniging, die vinden het gewoon erg leuk, omdat er bij die schooljeugd zo'n enorm enthousiasme is. Er wordt vanaf de tribunes veel gejuicht, er zitten veel ouders te kijken. En dat is voor een scheidsrachter ook leuk om daar onderdeel van uit te maken. We hebben ook nooit moeite om scheidsrachters te krijgen voor dit toernooi. En bij de competitie ligt dat nog wel eens een beetje moeilijker. Hoezo? Ja, niet iedereen staat te trappelen om met zo'n fluit in zijn mond... Te gaan beslissen of er fouten gemaakt worden en daar nog wel eens het nodige aan te horen van spelers die het met de beslissingen van de scheidsrechter niet helemaal eens zijn. Hier is dat geen enkel probleem. Als gefloten wordt, wordt zonder meer geaccepteerd en uh, de scheidsrechters hebben dus eigenlijk wat dat betreft een vrij gemakkelijke dag. Ik kan even met u meelopen naar de tafel om even nu af te sluiten en te kijken hoe de tussenstand is. Ja, dat kunnen we doen. Ja hoor. We lopen even naar die tafel toe. En, want ik heb namelijk even stiekem gekeken. Die Oranje Nassenschool doet het niet slecht hoor. Die, die gaat echt de goede kant om. Op dit moment uh, wordt even gekeken of de, de overzicht. De Oranje Oranje School houdt hoge punten weer. Hè? Uh, ja, de Oranje Nassenschool is per definitie een sterke school bij dit toernooi. Maar uh, we zien bij de jongens, daar de Hanni Schafschool de eerste wedstrijd ruim won, hebben ze de tweede wedstrijd tegen de Nicolaas niet kunnen redden. De Nicolaas heeft pas één wedstrijd gespeeld, dus er is nog weinig van te zeggen. Oranje Nassau heeft wel de eerste wedstrijd royaal gewonnen van de Maria School met 25-3. Maar komt uh, nu net uit de wedstrijd vandaan. En, en heeft onmeer, uh, inmiddels weer met 17-2 gewonnen. Dus blijkbaar dat Oranje Nassau bij de jongens in ieder geval weer vrij sterk is. Nou, dat is duidelijk. Uh, Willen de mensen meer hiervan zien, dan moeten ze toch echt naar de Pedikaanhal toekomen. Uh, tot... Vijf uur wordt er gespeeld? Ja, het toernooi duurt tot vijf uur. Ja. En er is, uh, vanmiddag wordt het natuurlijk steeds spannender. Omdat dan de resultaten gaan meetellen. En dan is er een enorme sfeer. Dus ik zou iedereen aanraden, kom maar eens een keertje proeven hoe dat gaat. En uh, bedankt uh, namens CFM uh, om uh, hierbij te zijn. Graag gedaan. Tot zover dus de spannende wedstrijden in de Pelikaanhal, waar u allemaal nog naartoe kunt. Tot 5 uur vanmiddag om naar het schoolbasketbaltoernooi te kijken. Wat dus reuze spannend is, want dat hebben we er in ieder geval uit kunnen begrijpen. Dit was ook uh, het einde weer van Zandvoortse Zaken op zaterdag. Bij deze bedanken we dus Schoenmakerij De Goede, die zoals altijd heeft gezorgd dat uh, wij niet tweedehands, maar eerstehands ons programma kunnen laten lopen. Namens Cor, Rob en Sigrid zeg ik u dank voor het luisteren. Tot volgende week en luistert u ook naar onze collega's van 6 tot 8 van maandag tot en met vrijdag.